Europol gaat Griekenland helpen bij het onderzoek naar de scheepsramp op de Middellandse Zee. Onderzocht wordt wie verantwoordelijk is voor de rampen en welke criminele netwerken erachter zitten. De politieorganisatie biedt ondersteuning bij het verifiëren van namen van verdachten. Woensdag kapseisde ze een schip met mogelijk vijf tot 700 migranten voor de Griekse kust. Zeker 79 mensen kwamen om ruim 100 werden gered. Negen Egyptische bemanningsleden zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Zeven Afrikaanse leiders, onder wie de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa... zijn aangekomen in Rusland voor een ontmoeting met president Poetin. Ze zullen vandaag met hem overleggen in Sint-Petersburg over kansen op vrede. Gisteren spraken de Afrikanen in Kiev met president Zelensky. De Oekraïnse leider wil niet met de Russen onderhandelen... zolang die hun troepen niet terugtrekken. Afrikaanse landen zijn gebaat bij beëindiging van het conflict... tussen Rusland en Oekraïne, omdat dat leidt tot hogere voedselprijzen. In de sloot in Hoorn is een dode gevonden. De politie onderzoekt of het om een 20-jarige Engelsman gaat. Die wordt vermist. Zondag had hij op een feest te veel drugs gebruikt. Een dag later meldde hij zich in het ziekenhuis. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Het lichaam in Hoorn werd gevonden door leden van het veteranen-search-team. De eerste halve finale bij de mannen op het grastoernooi van Rosmalen is gewonnen door de Australiër Jordan Thompson. Hij won in twee sets van zijn landgenoot Rinky Hyakata. De tegenstander van Thompson morgen komt uit de andere halve finale, die nu aan de gang is, tussen Tellen Griekspoor en de fun Emil Roussefori. Bij de vrouwen gaat de finale morgen tussen twee Russinnen, Yekaterina Alexandrova en Veronika Kudermetova. En het weer, volop zon, in het binnenland ook stapelwolken, morgen ook zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp staat voor knoppen de hoek 5 kilometer file. De rechterrijstok is dicht. Je hebt een kwartier vertraging. Na 10 Noord richting na 10 Zuid tussen Landsmeer en Zeeburg. 20 minuten extra door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, Zee, Zandvoort. Een zomerhit.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 Dichterbij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 Geen makkelijke man, het doet pijn dat ik moet horen dat het zo niet langer kan.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 Stop! Mijn benen niet, maar alles zien geen mijn energie Es pura, la party bien dura Realiteit, nee geen fantasie, we vieren ja vieren het leven hier Es pura, la party bien dura Una sola vive la la moda Con el tiempo aprendí quien soy yo En zomer Ha uh ha -huh. ha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 Haan. Je houdt me pas, je duwt me weg. Schuil maar terwijl ik sorry zeg laat. Gaan. Je houdt me vast, je duwt me weg, schalt me uit terwijl ik sorry zeg. Laat me los en laat me gaan, ja, ja. yeah. lieveling ik krijg je niet uit mijn gedachten, Lekker ding laat mij niet langer op je wachten.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 Dat is je naam, Liebeling, ik krijg je niet uit mijn gedachten Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten, liebeling, oh lekker lekker ding. Ik hou van jou. Wanneer kom jij mijn hart verwarmen? Lekker ding, ik wil je hier. Gordijnen schijnt heel zacht op je gezicht. Moet je er weer aan denken dat ik jou pas 14 dagen ken? Wat mij is overkomen, heeft de tijd haar stilgezet? Want ik geloof niet in sprookjes tussen ze zei dat ik ook een zal vallen voor een vrouw Weet je, oh, weet je Just a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 mijn leven lang. Mijn leven lang. Ook in de zomer is jouw keuze ZFM. Jalalala.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 Just run away All that talk is killing me One last shot, hold on to me Oh, there's something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 Moppie, Moppie, ik vind jou helemaal topie Ik kan je niet meer uit m'n kopie, hé hey, Moppie Macht en geld, alleen voor de Moppies Een prachtig spel, allemaal voor de Moppies pak en Joe, alleen voor de Moppies Ik dacht het wel, allemaal voor de Moppies Je hoofd op hol, helemaal door de Moppies Je mond is vol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 Doei! I should believe. So what you can't believe? Now what can I find? She's fit grown. Say should believe. Girl, what is your name? Now what can I find? Want you to take me? Baby, I'm young and me. Go out is your name? You Now what can I find? Want you to take me? Baby, I should believe.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 What you should know? I on every fountain. to Guilt, don't tease me, and I seek fault. My please don't leave me. My job, and it's safe because Mr. Lonely. What do we say? See you make a bad man.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 En vrienden voor het leven Zijn er weinig?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 ZFM zon zee Zandvoort en zomerhits tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.